Dit is even de jong met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met het van Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen, dertien mensen gewond geraakt. Er zijn ook vier vermisten. Een 300 meter lange luxe, luxe cruise schip, de Costa Concordia, liep bij het eiland Giglio in de Tireense Zee mogelijk vast op een zandbank en maakte slagzij. slag zij. Sommige mensen sprongen in paniek het koude water in. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord.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 Vier Nederlandse tennissers staan in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Jesu de Galoen plaatste zich via de kwalificatie. Het is de eerste keer dat de Nederlander in Melbourne het hoofdtoernooi haalt. Robin Haase, Michaela Krajček en Aransa Rus waren al zeker van een plek. Het weer eerst nog fris met landelijk, landinwaarts plaatselijke temperaturen rond het vriespunt. Vanmiddag veel bewolking en maximaal rond 7 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op, Op tv, radio en internet ZFM net nu, Toebak leeft Ja, Toebak leeft Good morning Ja, goedemorgen, wij zijn er weer <laughs> Jawel hoor Wacht even, ja nee, gisteren. Friday The 13th Ja, inderdaad heb jij er nog iets van gemerkt? Ja, ik heb er iets van gemerkt. En toen zei ik van, zie je wel, het is vrijdag de dertiende. Maar dan weet ik niet meer wat het was. Maar het is wel zo, ze zeggen, je moet niks nieuws beginnen. Nee. En ja, er waren inderdaad wel mensen die met het programmaatje, dat er steeds iets fout ging. En achteraf zit ik nu te denken, dat is ook Amber Brabant. Vrijdag de 13e, jawel. Ja. Je mocht niks nieuws beginnen. En uh, je moest gewoon pas op de plaats maken. Gewoon heel voorzichtig doen. Niet reizen. Gewoon in je patroon blijven. Niet reizen. Gewoon je structuur gewoon oppakken zoals elke dag. Dan kan er niks fout gaan. Echt waar. Vooral sporters hebben er ontzettend last van. Hè. Die moeten op een bepaalde soort onderbroek aan. Op een bepaalde soort sokken. Die moeten dan echt wat aanraken. En moeten dat doen. En uiteindelijk, als ze dat allemaal moeten doen. Ik, nou ja, dan hebben we alles eruit gehaald. Wat we, wat we, en als ze dan iets doen... vergeten hebben. Zeg, en, en er komt toch ongeluk, zeggen ze ja. Ik heb nummer 597 vergeten. Ja, je hebt een ja. hele lijstje wat ze mee Doe. moeten nemen. Ja. Zo'n manager helpt er altijd bij. He, heb je dat aangeraakt en heb je dat gedaan? Nee. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. Oh, oh, dat is het co compulsive uh, disorder, hè? Ik heb zo'n cliënt die is autistisch is en die is allemaal gek op handen geven. En dan zou je denken, nou, dat vindt ze leuk. Nee, dit is een dwangmaat, wat moet ze doen. Oh. Dus elke keer als jij ruimte geeft om haar een hand te geven, dan komt ze naar je toe om je hand te geven. Je oh. moet zelf aangeven, het is nu genoeg. Stoppen. Zoetjes in de thee, je kan er eindeloos mee door. Gaan. <laughs> en ze moet weer een zoetje weer een zoetje. Vindt ze het lekker? Nee, dat maakt allemaal niet uit. Dat zoetje moet in die thee. Dat is ook vervelend. Dat is toch weer eens wat anders. Nou, je begrijpt wel. Toebak leeft op de radio. Groot nieuws afgelopen weken natuurlijk. Echt, man. Het ging echt van uh, bijna niets aan tot helemaal aangekleed. Ja, verbleker. Hoe noem je het? Ja. Bleker. Ja. Gef gefotografeerd in de zee. Met bleker in zee. Michael Jong klompje. Hij is dan toch voor zijn leeftijd, heeft hij toch wel een jongere uitstraling dan menige ja. man van 58. Ach, wat ziet hij er wild uit. Want ik ken er, ik ken, ik, ik ken er mensen bij. Ja, die het is zijn jouw categorie leeftijd. een beetje. <laughs> Sorry. Ja, iets hoger. Zelfs ik wil hem niet. Nee? Uh, maar ik bedoel, ik heb ook collega's. En een, uh, hou je in, hou je in. Dan krijgen ze een kind en dan denk ik van god, die is toch wel dik in de 50. en dan blijken ze 38 te zijn, weet je wel. Dus Sommigen die zien er gewoon heel jong uit en anderen die zien er gewoon heel oud uit. Ja, ik wil zeggen, als je hem zo naakt ziet, half naakt dan met een kleine strakke broek aan, dan denk je, nou, voorzijden leeft het, 58. Dat is helemaal niet uh, ver nee. verkeerd. En uh, ze zeggen zelf dat zijn ster verbleekt is. Heeft hij zijn ster gebleekt? Oh? Oh nee, zijn ster is verbleekt bij het CDA. Ja. Ja. Nou ja, waarom? Ze zijn gewoon jaloers. Dat hij wel zo'n jong plompje en de haak aan Ja, maar hoorde je wat het criterium was voor de leeftijd? Nee. Van een man, gedeeld door 2 plus 10. Gedeeld door 2... Oud, oh, het is de oud, oh, net krap aan. Het dus had nog wel gekund. Gedeeld door 2 is 29, zeg ik goed. Plus 10, 39 was dan... Uh, dus ja, ze is toch nog uh, 13 jaar ouder, hè? Want zij is 26, geloof ik, hè? Ja, en hij wordt 10 jaar jonger geschat. Nou, dan kwam ze komen toch redelijk bij elkaar, ja. zo. Nou. Ja, maar daarom, ik, uh, dit wordt nu wel een beetje afgestraft in de pers. Yeah. Maar je hoort niet anders dat er die mannen van die hele jonge vrouwen hebben. En als een vrouw een jongen uh, heeft, die tien jaar jonger is, dan zitten ze al te mouwen. Met nou, uh, dat is niet waar. Dat valt op voor allen. Tien jaar dat... jongen vinden ze al heel wat hoor, voor vrouwen. Vanuit dat die dat voor elkaar krijgen. Ja, dat is waar. Maar, <laughs> toch, schijnen de meeste mannen toch voor een vrouw op eigen leeftijd te kiezen. Ja, natuurlijk, want dan kan je tenminste op niveau praten. Want uh, het is inderdaad van zo'n jong ding. Ni op niveau praten. Ja, kijk, het, het zal deze man ook hebben van... Het wordt gewoon, gewoon lekker gesext maar... Dat kan je toch gewoon wel... via je sms doen? Via je gsm kan je toch op niveau praten met mensen in de wereld? Ik geen idee wie dat zijn maar hier, je spuugt gewoon iets op dat ding... En dan krijg je altijd wel antwoord. Ja, wel. Maar ja? ik, ik denk zelf wel dat het dan is van dat, uh, dan kunnen ze niet koken en ze kunnen niet dit en ze kunnen niet dat. En dat het gewoon op een gegeven moment wel weer uh, niet meer interessant is. Maar het is dat niet... jonge wat, wat lichaam ik... is wel heel lekker natuurlijk eventjes. Oh echt heel lekker, ik ga er voor knock-out hoor. Maar zij gaat dan straks gewoon over een jaar of vijf dat ze denkt van, nou doe ik toch met iemand van mijn eigen leeftijd. Die zijn veel lekker ik, uh, Wat frisser niet van die slappe billen en zo, weet je. Van die slappe huid en van die ouderdomsvlekken. Ja, daar word je ook nou, niet, uh, Leuk dat oh, het allemaal weer vorm is gegeven. Heel fijn. Maar goed, ja, er was ook nog een ander bericht in het nieuws. Het, ja, het was mijn bijna ontgaan, maar toch, ja, ik denk altijd dichtdien voor een klein berichtje. Over koningin Beatrix, die zich helemaal had aangekleed. Echt ja. helemaal toch. Ja, anders tot zie je die ouderdomsplekken. als zie je, die ouderdomsledk is altijd goed bekeken. En uh, ja, ik vond het wel stijlvol. Alleen sommige mensen van de PVV, Die vonden het weer naar nou, dat het te ver ging. Ja, ja, je moet ja. respect hebben voor het land waar je bent. Daar ja. kunnen de Nederlanders nog wat van leren die hier op bezoek zijn. MUZIEK Echt een plaat waar ik morgen me mee kan starten hoor. Wacht even. Wacht even. Nou, toch niet. Nou, daar heb ik straks wel een betere plaat die eroverheen gaat. En daar start ik echt wel op, zeg. Wat dacht je van de The Black Keith Lonely Boy straks op de radio? Oh, pas op. We zijn begonnen met het programma Toebokleef tot en met uh, 10 uur. En we zitten nog even de kranten lezen van de afgelopen week. Of, dit stond vanochtend in de krant trouwens. Het gaat over uh, Rutte. Die moest ook weer reageren op uh, ja, wat de koningin nou gezegd had. Die had gezegd van nou nee. De sluiers die worden gedragen is geen teken van onderdrukking van de vrouw. Dat vond ze grote onzin. Oeh, wat een stellige uitspraak van ja, de koningin. Maar het is een gewone nonnen hebben in de kerk ook zo'n sluier om. Nee, die wordt verder ook niet onderdrukt. Dat valt nee. ook best bij. Maar in ieder geval, uh, hij is er echt weer heel flexibel mee omgegaan. Door te zeggen, nou ja nee. Uh, van de PVV, ze mogen best wel kritiek hebben op de staatshoofd. Dat, is helemaal niet, niet helemaal, dat mag wel. En de koningin, ja, nou ja, ik wil niet helemaal zeggen dat het onzin is. Het zou niet mijn woording zijn, maar ja, dat mag ze best zeggen. En hoppa, hij had zich er weer uit geluld. Ik vind het een creatief mannetje. Ja. En hij wilde niet zeggen of uh, de koningin had overlegd met hem. Want dan krijg je weer dat mensen gaan denken, maar wacht even. Dan zou de koningin met Rutte kunnen overleggen om de PVV misschien buitenspel te zetten. Maar dan zou je kunnen denken, dan breng je Mark Rutte weer in een moeilijk pakket. Het gaat ook allemaal om de inhoud ook, hè, zo. Ja, dat gaat het ook. Wauw. snap het dan. Zo, nou, echt om de inhoud. Daar ben ja. ik echt wel veel, zwaar van onderin. Ja, maar kerk, ja. En, oh nee, dat zou wel wat kerk en staat moeten gescheiden zijn. Maar ik bedoel, het is gewoon, ja, de koningin heeft een adviserende functie. Maar Rutte maakt het uit met het volk. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. toch? Ja, ja die, het moet zo? Het, die moet het allemaal weer rechtbreien. En uh, misschien wordt ze straks nog wel eens echt een hele, heel scherp. Gewoon vlak voordat het opstapt. Gaat, uh, gaat er nog even dingen lopen roepen, joh. En dan mag Willem-Alexander het even op. Weet je wat ik zo leuk zou vinden als hij gewoon net zo'n rel figuur gaat worden als Bernard toen hij ouder werd? Dat ze het ergens niet eens is van: ik betaal de borg toch wel. Weet je wel, het belachelijk dit. Ik betaal die boete wel voor je hoor. Je hebt groot gelijk. Tuurlijk, Bernard. Wie was dat ook alweer? Ja, die man die is toch een eeuw geworden. Ja. Die, die man die overal kinderen heeft. Overal kinderen. Heb, overal geld aan verdiende. Ja. En naar mij wegkwam. Ja, precies. Ja, maar ja. Hij had ook wel, een, hij had, hij had wel meer charisma als onze koningin. Ja, een kon, Schurk, hou eens op over die man die op de hemel en zegt: gewoon een heel grote schurk, ik heb er geen goed woord voor over. Nee, oh, okay. oh nou. Oh. -stap, stap jij eens even op je fiets. Ja, oké, okay, ik ga zo weg. <laughs> ik ga zo weg. Wat valt er nog meer te melden zo? Ja, wat had ik nog meer? Uh, ja, in, in, in New York. Heeft uh, dinsdagavond een iPhone, de uitvoering van de 9e symfonie van Gustav Mahler, stilgelegd. Oh. Er zat gewoon iemand in de, in de zaal en de dirigent die zag zich uh, gedwongen echt om het af te slaan. En het orkest bracht het beroemde slotdeel van Mahler's zware zang te horen. En de, toen klonk juist de, de marimba meldtoon. Maar eens echt, Die had eerst van uh, een irritante hoofdverweging naar die, daar ja. dit geluid. Maar ja, de telefoon liet zich niet zomaar uitzetten. En daarop legde hij gewoon de uitvoering stil. En vroeg of de stoorzender kon worden uitgeschakeld. En hij zat midden in een belangrijk gesprek met de thuisfront. Met de oppas. Over de oppas. oppas. Maar ja, volgens Gaat het, het goed? is een Philharmonic is het nog nooit eerder voorgekomen. Dat het concert echt moest worden afgebroken. Oh, wat afschuwelijk Ja, maar het is inderdaad zo van, uh, als jij in een concert bent of zo. Zet je telefoon op stil of uit. Oh, ja, maar ik bedoel, kom op, wees het, ga eens met de tijd mee zeggen. Natuurlijk kan het gebeuren. Ik bedoel, je hele leven zit al aan dat ding vast. En je hem uitzet, het is toch levensgevaarlijk? Er Al kan van alles ja. gebeuren in de wereld. En jij weet het niet gewoon. Nou, ik weet ook dat mijn man die werkte in de stad Schouwer. En dan was het zo van. Uh, toen had je die mobieltjes nog niet. Hè, ver in de vorige eeuw. Ach, laten we daar maar dan dan niet was over praten. Maar dan had je dan zo'n uh, pauzebordje. En dan lieten ze de P uh, deden ze aan. En dan ja? wist hij dat hij uh, opgeroepen werd. Oké. Okay. Grappig hè? Ja grappig. Ja, dat vind ik wel een leuke dingetje. Uh, hij wilde bijna met die dirigentstok gewoon even uit de bak komen en even... Even een op zijn oren geven. Oh. Zo. Oh, jij wil gelijk uh, steken. Steek. Oh. Steken. Nee, ik vind het echt uh, armoedig gewoon dat die mobiele telefoons, die moeten gewoon af kunnen gaan. Je moet gewoon door kunnen gaan met je leven. Dat is heel belangrijk. Ik bedoel, dat de malermand komt, dat loopt ook al jarenlang te malen. Dat kennen we nou toch wel wel. Zwaar op de hand kost. Oude muziek. Oude meuk gewoon. <laughs> en ik bedoel, het kost allemaal handen om het geld... He, de staat moet allemaal financieren, niemand wil erheen gaan. Zitten er eindelijk een paar mensen in de zaal? En oké, okay, het komt een keer voor dat de telefoon afgaat. En meteen op zachte Nou, Ja, maar in Amerika komen er wel veel, denk ik, hoor Ja. Ik denk het wel. Oké, okay, dames en heren. Kijk uit dat je het gaspedaal niet te ver in trapt. Dat kan verkeerd aflopen, natuurlijk. Het is geen footloose, wat ik steeds hoor. Het is geen footloose, daar lijkt het wel een beetje op. Maar dit is de laatste single. Nou, de laatst uitgebrachte single. Er komt natuurlijk veel meer werk van the Black de Black Keys. The Golden shilling was aardig, maar dit gaat er nog een keer overheen. Lonely Boy. weer zie je hè. Volle... Ligt er nog sneeuw? Oh nee, dat hebben we niet gehad. Ja, ik krijg wel, ik wel een heel erg mee. kerstgevoel van dit. hè? Ja, stom. Ja. Ik, had hem, ik was hem helemaal vergeten. Daryl en... And... Ze bestaan volgens mij niet meer. En dit was Strange. Oh. I've seen it face before. Oh nee, dan maak ik een doorsteek naar een heel andere plaat. Daarvoor ja. trouwens nog de Black Kiss. En Lonely Boy. Altijd leuk om over eenzaamheid te zingen, over liefde en over pijn. Ja, dat kunnen zoveel mensen zo goed ook. Dat vind ik altijd wel leuk. Nou, ja, even goed nieuws. Hij Vertel. leeft door de muis, de vuurpijlenmuis. Hoe heet hij ook weer? Astroid of zo had hij gekregen de naam. Hij was natuurlijk door twee hele enge mannen. Was hij aan een, hij aan een vuurpijl ge, ge, gebonden. gebonden. En hij stond er met zijn handjes voor zijn ogen. Dus nee. Oh, ik word de eerste astronaut, uh, ik word de eerste muizenastronaut, maar gelukkig konden ze hem redden. Althans gelukkig, want anders was je opgegeten door slang. En dat is natuurlijk, ja, nee, dat is volgens de dat natuur. Dat was ook wel zielig natuurlijk. Ja, dat was ook zielig, maar dat is volgens de natuur, dan mag het weer wel. Maar goed, dat werd tegengehouden en uiteindelijk uh, hebben ze hem uh, nu geadopteerd bij Nelo, uh, Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden. Ze hebben hem daar geprepareerd, dat betekent dat ze de, de, de inhoud... Wacht, sorry, daar had het slecht tegen. Hebben ze het uitgetrokken ja. en hebben ze wat wat ingestopt en wat zaagsel. En ze hebben een mooie oortje omhoog getrokken zo. En, uh, en nu hebben ze hem rechtop gezet en hebben ze in het museum neergezet. Ook wat vuurpijlen erbij, want het moet toch een beetje leuk vorm gegeven worden. En dat doet me denken aan Little Stewart zo. Ja, dat, dat die dat echt weer, uh, ding Maar verder geeft het wel een beetje het idee dat je denkt: van... is dit nou gewoon weer een lekkere stunt om mensen naar het museum te trekken? Nee, dat zei die meneer die gisteren bij de Wereldrijd doorkwam. Wat moest hij daar? Weet ik niet. Maar goed. Die zei van nee. Nee. Het scheelt wel wat bezoekers. Maar daarvoor hebben we het niet gedaan. Maar dit wil ik wel graag even toelichten in de wereldrijd door natuurlijk. Oké. Okay. Dat is natuurlijk ja, altijd wel weer goed. Alles voor uh, een paar seconden of fame hè. Dus ja. Uh, ja dat is ook wel een zo. Ik vond dat uh, dominee Grenda daar wel uh, ja, een beetje dezelfde mening had, had, heeft over dan ik had hè? Nou, zoiets. Ja, hij deelde hij jouw zou... mening. Hij deelde mijn mening. Ja, ja, dat is een makkelijke doorsteek. Hij zegt even... Ja, maar nu is deze, deze muis wereldberoemd geworden. Anders was je opgegeten door de slangen. Is dat dan nou, leuk? Als je in de anonimiteit verdwenen Ja. Ja. Dus ik bedoel... Wat is ook, is... Hoe zeg je het, hè? Dan klinkt het ook allemaal veel mooier. veel Maar hij is voor het nageslag bewaard. En al die muizen... Is niet die... Meer te eten al die muizen die gebruikt worden in die laboratoriums... Om, om te zorgen dat wij uiteindelijk een salfje op ons neus kunnen smeren. Ja. Er is... zit toch zo'n raar... Er zit een raar plek ja, dan halen ze staartje eraf. En als je het zelf doet dan geneest het veel sneller. Ja, die mensen worden niet gepakt, Want dat is allemaal voor een goed doel. Maar zodra iemand een beetje wil experimenteren... En die muis... Kijk hoe hoog die komt. Dat is een natuurkundig onderzoek. dan ben je het meest grootste crimineel die rondloopt. Nou, strekt hè. Ik weet niet of hier in de buurt woont. Maar je moet binnenkort voorgeleid. En dat wordt natuurlijk live door de NOS uitgezonden. Dat begrijp je zelf ook wel natuurlijk. Dat gaan we volgen met z'n allen. En gaan kijken hoe je erop reageert. En of je ook met je zweetje voorhoofd Jorre van der Sloot. Die hebben we natuurlijk ook afgelopen dagen volop gevolgd. Ja. Ja. Ja, het was zelfs zo dat gisteravond bij uh, de tv-kantine zag je hem ook zitten in een cel. Ja. ja. Nou, ik moet zeggen, ik vind die tv-kantine een beetje, een beetje overdone. Ja, ik vind oh, so hem niet zo right. leuk. Maar toen was het op een gegeven moment wel van dat uh, hij dan even Peter R. de Vries was. Ja. Yeah. En toen van, ja, maar wat vindt Peter R. de Vries nou echt leuk? Ja. Yeah. En toen zag je dus dat hij toen een persoflage deed van het I want to break free. Van, daar. Uh, <laughs> You will not break free. Zo tegen al die mensen die hij achter de tralies had gezet. Oh, als een wonder. Je zag je Joran daar zitten en zo. Dus dat was wel grappig. Maar ook echt zo verkleed met zo'n ja, zo stofzuiger. Was hij stil dus aan het zuigen. Het is wel ja, grappig. Het is, het is een hoop ja. sminken. En de, af en toe krijg je wel. Dan gaat die mondhoeken gaan dan. Heel klein beetje omhoog. Ja. Heel klein beetje. Die ding. Ja, heb je daar ja, vier uur in de smink gezeten? Ja, maar ook het camerawerk dan, van, ook met Peter de Vries, dat hij dan even zo van... En dan draait hij en dan zie je net zo die boeken op de achterkant. Over. Ja. <laughs> het, is echt, het is wel goed gedaan. Moet ja, het is goed, het zit goed in elkaar, alleen haal er even wat tekstschrijvers bij, zeg ik. Ja, het is uh, too much. Het is... Uh, nee. Het is, hey, het is niet, uh, voor mij krijgt het geen televisiering deze, deze keer. Deze keer niet. Maar ja. ik heb nog een leuk verhaal. Mm, het is echt nou, heel dat kan nog wel even. Ja, in uh, Rotterdam is uh, donderdagavond waarschijnlijk, wat ja? ik zo zie, is er uh, in het café het halve maatje aan de kleiweg, werd een gezellige avond in de kroeg verstoord door een overvaller die gewaamd met een nepwapen, dat vind ik wel knap dat ze het zagen, de ring kwam. Nou, die man die kwam er binnen op de bel van mijn wakenscamera, ja? is gewoon te zien, niemand die reageert gewoon ook maar op die aanwezigheid van die overvaller. Wow. Wat sneeuw. Hij wordt zelf van... Uh, ga eens opzij. Want een uh, cafébezoeker wil weer aan de bar gaan zitten. Ja? Op een gegeven moment drinkt het tot de aanwezigheid door dat de overval echt om buiten te doen is. Maar dat kan hij naar fluiten. Ja. En de eigenaar had zo van... Nou, ik dacht gewoon, hij moet wegwezen. Ik ben naar hem nou toegelopen. En we zagen hem nog van Hij rende keihard weg. En toen besloten de stamgassen van... ik ben natuurlijk stu, stoer hè, als je aan ja? de bar hangt. Ja? Van, nou, dat kan toch allemaal niet. ze gingen allemaal achter hem aan. En helaas voor de overvaller. een van de vaste bezoekers die achter hem aanrende, was een marathonloper. Over. Dus die heeft hem gewoon uitgelopen. En die heeft gewoon die man aan de politie voorgedragen. En uh, ja, die eigenaar zei zelf van... Nou, ik heb een goed gevoel over hoe het is afgelopen. Laat een les zijn voor de volgende imbecil die het gaat proberen. Wacht, hij uh, heeft daar een half uur in de bar gestaan met een nepwapen. Niemand reageerde. Niemand reageerde. reageerde. Ja, eigenlijk geen half uur, gewoon uh, ik denk twee minuten voor ze er gaat over... Van, wat nou weet je van ja, Wat kan je doen Je, je kan er één neerschieten Maar de ander die hebt een beetje Want je bent gewoon zwaar in de minderheid Maar wacht even Uiteindelijk hebben ze er een leuk toneelstuk van gemaakt En nu gaan ze hem nog aangeven ook hij, de, Weet je dat hij, dat hij hier een trauma van overhoudt Ja en misschien krijg je wel weer Hij is vroeger al weinig aandacht wegens uh, het maken van trauma Ja, ja. Hij heeft ja. vroeger al heel weinig aandacht gehad van zijn vader en zijn moeder niet En op school niet En nu krijgt hij ineens aandacht aan de bar Met een pistool Wat toch Nou redelijk echt leek Dacht hij dacht hij? <laughs> ja, dit is een echt volledige deceptie. Hij uh, ja. oh, dan wordt is... hij uitgelachen in de gevangenis. En die hebben allemaal het uh, filmpje op YouTube gezien. Ja. <laughs> Sterkt, hè. Het <laughs> zou ja. je leren. Het zou je leren precies. Groephog, tongue tied. Yo, de feestje. Teken. Moeten we alweer? Doe het. Oké, okay, sorry. Ik dacht dat het een opname was. zou ik best kunnen. Goed. Uh, ja, dat was het in de gang. Was het in de gang? Ja, hoor je het niet? Nee? We zijn nou wegwezen. We komen gewoon achter rennen oh, oké. Okay. Dan gaan ze ook... Uh, we hunt them down, hè? Zo. Ja. Ja, ik moet zeggen... steeds Als ik weer van die gewelddingen hoor... En ik heb nog steeds die... Hoe die, die, noem je het nou? Die, die keeper, weet je wel... Uh, uh, Escoban. Escobar, ja, Escobar, ja, es, ja. Estherban, es, es, zeg ja. maar. Als ik het ook weer zie, dan denk ik: oh ja, zoveel agressie heb ik ook in me. Oh, dan moet ik zo mee uitkijken. En ja, dat denk ik echt zoveel... als jij zomaar wordt aangevallen, dan kan je inderdaad wel. Uh, zomaar? Blind voor je ogen. Ja, nou die, die, die, die, die, die, die, die man werd toch zomaar aangevallen in het veld. Oh, dat was het. Die komt gewoon het veld rennen. Hoe, hoe sta ik met slachtoffer Wesley van W? Nou, misschien is hij afgemaakt Ik weet het niet. He? Ik wil wel weten hoe het met hem gaat. Ik heb het toch met. Hij heeft drie trappen te, moeten voortduren. Ja, dat is waar. Maar wel trappen van een paar miljoen, hè? want die man is een hoop geld waard. Ja, het is. Uh, maar goed, uh, geen, geen nood, want ja, ze mogen schaam weer spelen. Eén man die uh, heeft gezorgd dat de hele stad weer opnieuw wordt gevuld. Maar nu met kinderen, En vrouwen, en vrouwen hè? En vrouwen. Dus uh, wagen niet. Uh, nou, sommige vrouwen mogen wel het veld op als ze een bepaalde soort shampoo hebben gebruikt. Dan mogen ze zo het veld opkomen. Oh, dan krijgen ze. Weet krijgen... je, dan worden ze zo wild en dan gaan ze naakt dat veld op. Weet je dat nog, die reclamespot? Oh. Oh die, ja, ze voelt al... toch zo anders, hoe die shampoo. Oh ja. Oh, dat valt bevallig. Nou, oh, komt het dan heeft wel, bro. fantasie dat hij inderdaad uh, alleen vrouwen en kleine kinderen. Ja. En dat, dat ze dan allemaal bloot moeten zijn? Oh ja, ouders oh, en. Ja, nou. Oeh. Ja want de schrik zit het nog steeds een beetje in hoor Toen die beelden zag oh, Ik dacht echt het einde van de wereld Ja maar zou ik helpen Nou als al een keeper zou trappen Ik weet niet wat er dan van de wereld moet gaan gebeuren Maar zou het, het niet helpen als wij voortaan naakt door het leven zouden gaan Dat op het moment dat je iemand een klap geeft ja? Dat het veel anders voelt dan dat iemand kleding aan heeft En dat je dan gelijk al ziet dat het rood wordt En dat het geweld daardoor vermindert Dat, dat... we voortaan bloot door het leven gaan Ja nou, het zou wel kunnen, want de aarde warmt op, Dus uiteindelijk misschien. Uh... Ja, want als jij ziet dat je iemand een schop geeft onder de achterwerk... en dat je dan ziet dat het uh, vlees heen en weer botst zo. Ja. Pulseert, en dat je denkt van, oh, als ik er nog een geef, dan doet het best wel heel zeer. Dat je veel meer realiseert ja. dat je iemand uh, fysiek verwondt. Ik wil leven een ander. Ja, maar dan zie je het ook echt. Ja, nou, ik denk dat dat uh, echt de hoge greep is. Oh, ik ga te diep. Ja, nou, nee, die, keepers, wij, uh... die keepers moeten namelijk gewoon op de bal letten. verder niet op andere dingen. En als die afgeleid worden gaan ze trappen Dat zou de wel op. apart zijn om inderdaad zo'n voetbalwedstrijd op hoog niveau naakt Ja, zeg. ik dacht dat ik die vond, alleen maar had. volgens heb Ja, je. jij begint, nou ja, daardoor heb je me huh? mij aangewakkerd ik, word echt, ik krijg een spiegelvolg uh, oh, zo dat Er zijn ook vrouwen dat die irritant, ook zo denken Irritant dat Naakt dat. sporten, oh heerlijk zeg <laughs> En dat, er was zo'n sportzaaltje uh, ergens in het zuiden van het land En er kwam alleen maar oude mannen op af, dat was wel jammer Oh, oh, dat zou wel jammer. Ja. nieuws uit. Zondheim. Oh! Sorry. Ja, ik krijg van de regie een aanwijzing. Ja. Ja, ik heb, uh, we hebben babynieuws. Ah, wat schattig! Nou, ja, wel. Want het is... Nee, dat ja, was het was is. dat is geen babynieuws hoor. <laughs> dat was vorige week, ja. Nee, we hebben babynieuws van onze voormalige programmaleider Lenne van der Haak. En Lucrom, we hebben samen een. Jongetje gekregen. Oh, wat schattig. En het is een zondagskind geworden en het heet Benjamin. Nou, namens de hele ZFM Zandvoort wensen jullie heel veel geluk met de kleine. Ja. En uh, dat jullie maar gauw weer door mogen doorslapen. Ja, ja, dat, dat is dat. wel zoiets. Ja. Het is ook weer fijn, het is de Rut, maar het is met de rust gedaan. Ja. Nou, het was de afgelopen drie weken een drukte van belang op de ijsbaan voor het Raadhuisplein in Zandvoort... Menig is uh, van mening. Menig is van mening. Leuk voorgezet. Mm -hmm. Of niet, Is dat het na de tweede editie uh, komende december opnieuw de ijsbaan moet komen op het Raadhuisplein. Oh, iedereen wil gewoon dat het weer op het Raadhuisplein ja. komt. Dat het toch een mooie plek is. Ik heb hem al eens eerder gezien. En toen was het wat, toch wat, wat een afgelegen plek in Zandvoort. Maar ik moet ook zeggen, het is geen, is van mening. Oké. Okay. Iedereen is van mening. Iedereen is van mening. Gewoon, iedereen gewoon. Jezus, We willen me. het gewoon weer, want het We is gezellig. We willen het weer, ja. De jeugd heeft een leuke hangplek. ja. En en het is uh, overzichtelijk, iedereen kan het een beetje in de gaten houden. Ja, twee agenten eromheen en een hartstikke idee. Geen gezeur verder. Dus volgend jaar, of dit jaar eigenlijk, moet je dan zeggen? Dit ja. jaar gewoon weer. Ja, en doe gewoon wat eerder. Doe het gewoon even vanaf 1 november. Ja. Goed idee, Als het donker wordt hebben de mensen gewoon wat gezelligs te doen. Nee. Ik heb een politiebericht. Politie? Ja, afgelopen zondagavond is een 51-jarige vrouw uit Zandvoort, dat was niet ik, rond half tien aangehouden in haar woning. Want ze wordt ervan verdacht kort daarvoor een aanrijding te hebben veroorzaakt in de Haltestraat. En de plaats van het ongeval te hebben verlaten. En na de aanhouding bleek zij onder invloed van alcohol. Oh. Jawel. Was ze dan stom dronken? Nou, bij een ademtest kwam een promulage naar voren van 2,38. Dat is behoorlijk volgens mij. En dat leidde dus tot... Ja, je krijgt ook geen aanrijding als je niet stomdronken bent, volgens mij. Want dan leed je gewoon wel op. Maar ja, in ieder geval uh, invordering van een rijbewijs is gebeurd. En uh, ja, proces verbaal voor de door haar gepleegde verkeersmisdrijven. Ik ben zo benieuwd wie het is eigenlijk. Maar ja. Ja, en, het is in jouw leeftijdscategorie. Ik hey, bel even. Dan ga ik weer gelijk door in de uitzending. Ja hoor. Als je jezelf herkent. Ik vind het toch wel een beetje discriminerend als het weer stomdronken wordt genoemd. Doof stom was... Ja, en een man is... Uh, niet stomdronken. Nee, Vrouwen zijn veel erger als ze dronken zijn als mannen, zeggen ze. Oh, Dan denk ik waar. van, nou, misschien wat het minder vaak voorkomt. Nee, maar ik heb mensen, dat de hele term, is een beetje achterhaald, stomdronken. Net zoals uh, doofstom, dat was ook iets van die kant. Nou, de politie heeft woensdagmorgen tussen 9 en half uh, 12 een algemene verkeerscontrole gehouden op de Zandvoortse Laan en op de Julianelaan. Er werd gecontroleerd op het van autogordel, aanwezigheid van rij- en kentekenbewijzen, verlichting en of de banden wel in orde waren. De politie schreef totaal. Tien bekeuringen uit. Het okay. kon, het, dit moet weer... Wie gaat het bekostigen dit? Tien bekeuringen. Zeven ja, van de bestuurders hadden een autogordel niet om. En drie konden niet aantonen dat ze een rijbewijs hadden. En twee bestuurders kregen nog kans om een uh, remverlichting in orde te brengen. Dus echt heel veel geld hebben we niet opgeleverd. Zullen we afspreken nou dat we het niet meer doen dan? Jawel. Niet wel, ja, mensen moeten niet het idee hebben dat ze zomaar kunnen gaan autorijden... terwijl ze misschien helemaal geen rijbewijs hebben. Ja, maar waarschijnlijk Kijk, uh, had de deze hem gewoon op... thuis liggen. Hè? Deze oh. had hem gewoon nog thuis liggen. Dus ja, het niks, kan, het niks kan. vervelends aan gewoon. De 22e wordt er weer een classic concert gegeven in uh, de, de kerk. Ja. En er stond dus in de krant dat het niet zo was. En Het uh, is het openingsconcert, maar er staat hier niet precies bij wat voor concert het is. En de expositie De universele Mens van de kunstenares Hilly Jans in het Zandvoort Museum is verlengd tot 31 januari. Schilderijen, maskers en facetijd te zien met als thema Indianen... Keisja, Circus Soleil en kinderen uit verre landen. Oké. Okay. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Volgende uur nog veel meer van oh, dit soort nou. Oh man. Echt, we moeten we flink door. door Juist, ja, anders krijgen we die helemaal op, zeg maar. Ben Howard ken je nog wel. The Wolves. Dat is een plaatje die we veel draaiden. Dit is ook een geinig plaatje. Keep your head up. I spend my time watching.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 Zweefol dit Ben Howard. Geen idee waar ze vandaan komen. Mag echt heel spannend. Ik heb het plaatje al zo vaak gedraaid, vooral omdat er een hele leuk, vrolijk videoclipje bij zit. Dat je denkt van, oh, wilt dat dat weer zomer wordt? Wat, wat is er op iets te zien in het videoclipje? Nou. De zon komt op, het is zo gelig Weet je, Net zoals in Australië is het ook vaak van, van die gele, mooie, warme kleuren oh, Ik wil erheen, ik ben er ook geweest En die kleuren zijn er ook hè? Het is geen oplichting wat ze daarvoor spiegelen Het is schiegelen. geen photoshopping Nee, oh. dus uiteindelijk En dan s ochtends dan gaan ze een sjouwen Met plastic gaan ze uitrollen En met water en met zeepsop En uiteindelijk, het einde van de dag hebben ze een gigantische lange glijbaan gemaakt En dan gaan ze dus van die glijbaan met zeepsop ze naar beneden En dat ziet er zo uit dat je denkt, van, dat wil ik ook Ik wil weer terug naar Australië geen idee of het Australië is waar ze van na komen, maar goed, dat krijg je dan weer zo'n fantasie bij. Goed is dus Ben Howard en mijn zoon is er zelf nogal gek van en vooral de Wolves en de uh, Wolves met het met het andere plaatje, weet je? Ja, zoiets ja, klinkt ongeveer. het. Zo begint het begin van die plaat en dat kan je dan elke weer opnieuw starten en elke weer opnieuw. Eh, misschien moet je er eens een keer mee stoppen, zeg ik dan. Nee, ik vind het zo leuk. Wil je stoppen ermee? Ja, en dan eh, zeggen ze dat kindermishandeling niet kan. Maar op dat moment denk ik wel. Oh, voor... echt wel? Ze vragen erom. Oh man, echt. Eh, <laughs> ik heb het even laten blijken dat die kan natuurlijk. Dat snap je ook wel. Hier, pak aan. Nou, wat ook niet kan, is dat een, een Poolse Martian Kaspraks. Moeilijk uit te spreken, want het is een spraak. Sp sp nou goed, oh ja, een heeft, op heeft op gewoon, op gewoon een, een pol. Ja. Hij heeft, <grijpte> heeft zijn vriendin levend begraven. Wat had hij gedaan? Hij had er eerst met een stroomstootwapen, had hij er, noem je dat nou, een, een stootje neergestroomd. Gegeven, neer, neergestroomd. <grijpte> en uh, toen dacht hij van, uh, ja, wat moet ik er nu mee? Want ik ben verliefd op een meisje bij de sportstoot. Sport, uh, school, uh, school die, die vind ik eigenlijk veel leuker Dus ja, nou ja, had er neerge, neergestroomd Toen dacht hij van, nou ja, wat moet ik nu? Het was al erg, uh, ja. maar het wordt nog okay, erger Oké, daar was ik al bang voor Toen heeft hij er in een doos gepropt En toen heeft hij er levend begraven En uiteindelijk dacht hij van Nou, dan gaan we eens even kijken of ik die, uh, die vrouw op die sportschool kan, aan haar kan slaan Dat lukte niet En uiteindelijk is hij ontsnapt uit de doos Oh, oké okay. Met de trouwring Ja, wat ben je nou ook voor een kluns om die trouwringen daar niet af te halen. Dat is toch knullig? Ja, maar waarom denk je daar aan? Dat, nou, ja. dat, dan kunnen ze zien dat, dat zij met hem getrouwd was. Nee, nee, die trouwring kan je weer inleveren. Oh. Tegenwoordig, het oud goud, dat levert heel veel op. Okay. Laat je er gewoon zo in die grond zitten bij die vrouw. Je ja. hebt het toch weer gedaan. Je bedoelt niks meer aan. Ja, maar ze had misschien wel eens volle handen. Dat en dat hij het daarom niet zo aantrekkelijk vond. Oh, die meer. Ze zaten er echt helemaal omheen. Zo van die worsthandjes, had ze. Oh ja, dan nou zou ik er ook... Uh... Ja, goed. Ja. Nou, het nou, is. Uh, weer. Het is uh, ja, Het nou ja, is ja, dan, dan komt u, mevrouw, waarschijnlijk aan het bijkomend ziekenhuis. Maar denk je dat je daar een beetje kan relaxen. Maar dat kan toch niet? moet je, je voorstellen, dan word je begraven. Je wordt in een doos gedaan, die kleppen gaan dicht. Er gaat ook nog plakband overheen. Echt een klunt met inpakken ook gewoon dan ook. Ik bedoel, ik maak pakketjes. Nou, die krijgen ze niet open. Bellen ze en dan zeggen ze van: Jezus, wat heb je het goed ingepakt? Dat had ik gewoon uh, helemaal in moeten tapen. Waar, waar, waar heb je het begin gemaakt? Ze zeggen gewoon: oh, Dat weet ik niet meer. Hoor. Pak maar een mes. Jezus, ik heb geen mes en zo. Ik mag geen mes in huis hebben. En, en, maar goed, deze man die, heeft echt, die kan gewoon helemaal niet inpakken. Dat is wel duidelijk. En de vraag is: Is het een heel klein vrouwtje of heeft hij een hele grote doos kunnen scoren? Ik denk dat hij een hele grote doos gaat Ja, misschien heeft. ook wel. Maar ja, die mevrouw moet waarschijnlijk bijkomen het ziekenhuis, neem ik aan. Ja, dat wel, ja. Ja, Want ze zal uh, toch wel uh, last gehad hebben van de... Be wat benauwdheid. En al dit doen, ja. Maar, <laughs> iets wat benauwd. <coughs> maar ja, dan denk je rustig ter herstelling in je ziekenhuisbed. Vergeet ja. het maar. Want? Het schijnt dat ziekenhuiskamers veel te rumoerig zijn... Want er is een onderzoek geweest in Chicago. Ja, nou, Daar heb je al die televisie-seers. van, nou, dan weet je het wel. Ja. Het blijkt dus dat de World Health Organization adviseert een geluidsniveau van 30 tot 40 decibel. Maar ze zijn juist be beroemd vanwege hun rumoer. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde geluidsniveau in ziekenhuizen 50 decibel is. En de herrie bereikt soms een piek van 80 decibel. En dat is bijna net zo luid als een kettingzaag. Als een kettingzaag? Ja, s'nachts is het al wat stiller. Wacht even, er komt er net eentje langs. Ik... Nee, ik zou ook wel weinig herstellen, denk ja. ik, ja. En s'nachts is het wel wat stiller, maar ook dan wordt aanbevolen geluidsniveau meestal overschreden. Gesprekken tussen artsen en verpleegkundigen zijn vaak te boos. Doen maar ook alarmen, intercoms. En patiënten geven echt aan dat ze hierdoor gewoon slecht slapen en onrustig. En uh, ja, de meest voorkomende klacht is gewoon het slapen. En dat, dat vertraagt hun herstel, waardoor ze langer blijven. Uh, hangen in het ziekenhuis. Dus oordopjes is natuurlijk wel een van de nee, dingen die je moet sturen. regelen. Gewoon eerder naar huis sturen. Het kost handen om het geld sturen. Stuur ze naar huis. Ja, eigenlijk is dat wel te rustig. Of stuur ze, of een, weet ik veel, een, stuur een zuster mee of zo. Dan moet of... je nagaan, tussen de 50 en de 80 decibellen. Dat is echt hard, Ik heb hoor. gewoon een radio, en als je die op, uh, op hard zette, dan was hij geloof ik 30 decibel of zo. Dus dan denk ik van nou, dan is 50 behoorlijk hoor. Is een houtzagerij of zo waar ze worden behandeld? Ja, ja, dat behandeld. Is op, dus lag naast de amputatieafdeling. Ja, ja, dat zou je bijna denken. En je denkt van, oh, oh, deze ja, doe ik ja, echt met, met de hand. Oh, ik gotcha, heb weer een been. <laughs> oh, dat, dat lijkt me ook heel erg uh, traumatisch. Ja. Touch it. Yeah. Rechter gaan, dat hoeft nou ook weer niet. pak meteen een de ik. Nee, kom, blijf hier, want dan ga ik ook weg. Weer met die auto. Houd eens op, over oh, die auto. Wat een lucht uh, van die auto weer. Zeg, kan het even wat minder? Wat een, wat een lucht? Ja, met die auto gewoon. Oké. Okay. Maar in die poepen getreden? dat was waar een wind. Oh, oh. dat is dat je het oh. weet. Waar die lucht vandaan komt, heeft hij in die poep getrapt. Nee, niet, het was een wind. Nou, goed. Ja, zo. ik zat gisteren weer even te kijken naar Tampert. Weet je, dat is van Jiske Vet. Een versie van Dirk. Erg zoog. Droog dat je denkt, ja wat moet ik er eigenlijk van vinden? Ik weet het eigenlijk niet. Een nou, stukje kunst is het. Te vinden van die winden. Nee, nee dat is ook wel maar, maar ze zeggen ook wel, iedereen een snuifje en het is weg. Ja, precies. Toch? Klaar. zien commissar Tampak. Ja, dat klopt, dat was hem. Nou, uh, op de rij, Het loopt ook alweer tegen negen uur. En uh, wij hebben altijd hele belangrijke dingen te melden. Ja. ja, nou in Iran, dat is natuurlijk wel heel erg. Je kunt elkaar even geen sms'jes meer sturen met het woord oh. dollar erin. Oh. Ja, want de overheid blijkt... Uh, het wil hiermee voorkomen dat er nog meer Iraans geld wordt ge omgewisseld voor dollars. En uh, een 45-jarige ambtenaar, Malek heet hij, die, die zegt dat mijn collega's en ik proberen elkaar eerste messen te sturen. En uh, al die berichtjes met dollar en buitenlandse valuta, die komen gewoon niet aan. Nou ja. Maar uh, ja, de kranten hebben over het probleem geschreven, maar ze hebben ook toegevoegd functionarissen er ontkennen dat de berichten worden gecensureerd. Maar het schijnt gewoon zo te zijn. Nou. Maar het is natuurlijk ook weer niet goed voor je binnenlandse valuta. Hè? Dat, ze op een gegeven moment alle, dat, dat er alleen maar dollars worden gebruikt en dat gaat, uh, je eigen valuta doet dat kelder uh, in waarde. Ja, nou ja, toch. Ja. Het kopje geld, hè? Het schijnt dat Italië nu aan de beurt is. Ja. Met Sarkozy. Die het allemaal ook niet zo heel goed heeft gedaan. Het schijnt nu dat ze triple E-status zijn ze ontnomen. Je zegt Italië en Sarkozy. Uh, oh nee, ja, je hebt gelijk. Ja, nee, nu. Uh, kijk, uh, net nu Italië, Spanje, uit de gevarenzone lijken te zijn, is het nu Griekenland. Uh, in de definitieve morris weggezonken. Frankrijk nu ook, ja, nee, je hebt oh. gelijk Frankrijk, ja. Oh. Frankrijk met sacrosie. Triple E-status hebben ze niet gekregen. En ik hoorde meer over die, die, die, die, ja, die beoordelaars, die triple E-status die, die, die ze dan krijgen. Heel vaak heeft het ook te maken met geld dat ze dan... Een goed rapport schrijven als jij gewoon wat geld overmaakt. Of een uh, goed oh, contact hebt met iemand. Kopen. Je kan het kopen. Oh, oh Het is allemaal weer zo doorzichtig. Of uh, nou ja. Ja, nou, goed. ja well, verder. Money uh, makes the world go round. He. Dat het daar blijkt komt, weer daar komt gewoon Alles komt er weer op uh, terecht. Ja. Nog een uh, ander bericht is dat de chefs van de geheime dienst. De AIVD hebben geblunderd. Bij de, sociaal, uh, de, bij de sollicitatie van Tolk Oudman. Uh, ben Amar, Die in 2007 werd uh, veroordeeld tot via cel voor het lekken van ivd informatie aan de Hofstadgroep. Hij uh, had een sollicitatiebrief geschreven, hij kwam op gesprek. En er uh, werd gevraagd over, oh wat is eigenlijk je motivatie om bij ons te komen werken? Um... Ja, ja, ik. Uh, hmm, uh, uh, om natuurlijk goed betalen? Nee, wat stond er nou in je brief? Denk, staan, wat stond er in mijn brief? Wat stond er ook weer in mijn brief? Uh, oh, je had had ik ben brief... net geplukt. Uh. Uh, ja, ik weet niet meer. Blijkbaar heeft iemand anders die brief geschreven en is hij eigenlijk gewoon geholpen om daar een baantje te krijgen bij de IVD. Om uiteindelijk als mol daar te gaan functioneren. Alsof dat gaat werken. Als iemand er zo weinig fantasie heeft om. Uh... Hè? ja, oh, wat erg Maar uiteindelijk heeft hij dus heel veel uh, dingen gelekt En uiteindelijk is hij wel aangenomen Ook al hadden ze heel veel vraagtekens bij Want hij had ook een anderhalf jaar gat in zijn gru, gru Waar bent u geweest? Ik heb een tijdje op de bank gelegen Maar of dat nou zo lang geweest oh, is hadden, geweest, Dat, dat zei hij ik heb een tijdje op de bank gewerkt Ik oh, gewoon de thuis gewerkt. op de bank gelegen maar... ja, ja, dat was. ja, dat is het Maar uiteindelijk uh, is hij toch aangenomen van, Ja, we hebben iemand nodig We hebben toch iemand nodig die een beetje begrijpt wat die andere man allemaal zegt We hebben toch een tolk nodig We hebben ze me dan aangenomen Oh, sure maar ik zal je vertellen, vroeger hadden wij, dat hoorde ik uit een ver verleden bij de uh, gemeente bij de gemeente ooit, heel lang geleden, ja, heel lang. twee hele goede mensen voor een functie. Ja. En dan konden ze niet kiezen en dan werden ze gewoon alle twee aangenomen. Dat ze in die tijd dat er nog absoluut geen bezuiniging waren. En dan heb ik het zo echt over ver in de vorige ja, eeuw. Ja, ze, 70 of zo weet maar ik. Maar ze waren allebei hartstikke goed of alle twee niet? Oh ja. uh, voldoende. Voldoende. voldoende mate, denk ik. Ja. Oh, ja. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar dat is een van die verhalen die je hoorde uit een ver verleden. En ik denk van nou, dat is toch wel grappig. Ja, lachen. Uh, dat ja. je ook inderdaad die mensen het idee krijgt van uh, en crediteur. Ja, volgens mij uh, zit er een ze, Nou, ik ga maar naar huis. Volgens mij ben ik ziek. En ja. nou, dan blijft ze gewoon een paar weken weg. Oh ja, dat een tijd, tijdje geleden had het ook gehad iemand die al zoveel jaar in dienst was. En eigenlijk maar twee weken had gewerkt of zo. En al ja. zich ziek had gemeld. Ja, nou dat gaat allemaal over natuurlijk. Want iedereen moet beknibbelen. Dus ook bij de ambtenaren gaat het vast ook gebeuren. En het laatste plaatje voor 9 uur. Hartstikke idee, dames. Astor Galaxy World Tour. The Golden Age. Speciaal voor onze muis. Denk weer terug aan de Gouden Eeuw. Oh, wait, I wish jij live.